De werkzaamheden aan de boorput waren al stilgelegd vanwege het naderende noodweer. En nu is besloten om ook de schepen daar weg te halen. Het werk zal daardoor waarschijnlijk twee weken vertraging oplopen. Eind juni moesten de werkzaamheden ook al eens worden onderbroken door een storm. BP laat de nieuwe kap die over het lek is geplaatst zitten. Maar het oliebedrijf kan vanwege de evacuatie niet meer controleren of alles goed blijft gaan. De Russische president Medvedev heeft een aantal wetten ondertekend waarmee corrupte agenten harder kunnen worden aangepakt. De Russische politie heeft een slechte reputatie. De laatste jaren kwamen er verschillende incidenten aan het licht. Russische agenten waren betrokken bij afpersingen, diefstal en zelfs moord. Medvedev wil met de nieuwe maatregelen de bezem door het politieapparaat halen. Agenten die in de fout gaan krijgen meteen ontslag en het negeren van orders is vanaf nu een misdrijf. Met Vedef hoopt zo het vertrouwen van de bevolking in de politie te herstellen. wereldgrootste werelds grootste softwareconcern Microsoft heeft het afgelopen kwartaal een netto winst behaald van 4,5 miljard dollar. Dat is bijna 1,5 miljard meer dan dezelfde periode vorig jaar. De resultaten overtreffen de verwachtingen van analisten. De groei komt vooral door het nieuwe besturingssysteem Windows 7 en het programma Office 2010. Van Windows 7 zijn sinds de introductie vorig jaar al 175 miljoen licenties verkocht. Sinds dit jaar trekt de markt voor PC's weer aan. Microsoft profiteert daarvan omdat de meeste computers op Windows besturingssystemen draaien.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 Comma um, da to vigita va bene. Si, city of the parla of the city of the city of sotto luna. of the city of the Sieduw naar de vies americano, vanaf het moment dat we de lucht van Madeleine in het kledington opvangen. Sieduw naar de vies americano, vanaf het moment dat we de lucht Could <laughs> ah!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 You what? you're with him you meet and neither one of you even though it hit him got that warm fuzzy feeling get yeah, him chills used to get him now you're getting fucking sick of looking at